Op de US Open in New York is vijfvoudig winnaar Roger Federer uitgeschakeld. De zitser verloor in de vierde ronde, verrassend van Tommy Robredo. Spanjaard versloeg Federer in drie sets. Het weer, droog en vooral vanmiddag veel zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 3 september, goedemorgen. Ook Frankrijk heeft nu bewijzen voor betrokkenheid van de Syrische regering... bij de gifgasaanval. Met deskundige veiligheidsdiensten, constant hijzen... praten we over wat de Fransen dan wel in handen hebben. Maar Frankrijk heeft, net als Amerika, nog steeds niet besloten... om militair in te grijpen. Daar spreken we Europarlementariër Hans van Balen over. En van Lex Runderkamp in Syrië... Horen we hoe Assad reageert op de westerse aarzelingen? Hoe we het zo meer over de overname door Nokia van, uh, van Nokia door Microsoft. Premier Rutte hield gisteravond zijn reden. Joost Vullings luisterde mee. Voor de rechtbank in Zutve dient vandaag een euthanasiezaak. Die wordt gezien als een proefproces over hulp bij zelfdoding. Onze verslaggever is in Zutve. En we praten daarover over die euthanasiewetgeving... met Kamerleden Dijkstra van D66 en Dick van de ChristenUnie. En Marco Binvisser Visser gaat vanochtend wel zeer verantwoord aan de slag. Ja, met een koffer vol ideeën en duurzame lintjes. Een duurzame troonreden, want het is vandaag duurzame dinsdag. En we hebben ook muziek. We gaan luisteren naar YouTube. Over SS, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van vanochtend. Nou, de Britten en de Amerikanen hebben ook de Franse bewijzen gevonden... over de gifgasaanval in Syrië. In een pagina's stellend document... stelt de Franse regering het regime van president Assad verantwoordelijk. Maar in tegenstelling tot de Amerikanen en de Britten... is president Hollande niet van plan het parlement toestemming te vragen... voor een vergeldingsactie. Er komt wel een debat, zegt premier Arro. maar geen stemming. In Amerika kreeg ondertussen president Obama er een belangrijke bondgenoot bij voor een aanval op Syrische doelen. Republikeinse senator en oud-presidentskandidaat John McCain kwam op bezoek en liet zich overtuigen. Volgens McCain moet het congres akkoord gaan met de militaire actie anders heeft dat catastrofale gevolgen niet alleen voor de president maar ook voor het aanzien van de Verenigde Staten. A vote against that resolution by de Congress I think would be catastrophic because it would undermine the credibility of the United States of America and the president of the United States. None of us want that. Assad waarschuwt ondertussen voor een militaire aanval. Tegen de Franse krant Le Figaro zei hij dat het Midden-Oosten een kruidvat is. Een aanval kan leiden tot een regionale oorlog. Ruttewatchers keken er lang naar uit. De HJ-schoollezing van de premier. Hierin zou hij zijn visie voor Nederland presenteren. Maar die Ruttewatchers werden gisteren enigszins teleurgesteld... toen zij zijn speech hoorden. Die kwam namelijk bijna in zijn geheel overeen met het regeerakkoord. Ik zie een land voor ogen waar het veilig is, waar goed onderwijs is fatsoenlijke sociale zekerheid, goede infrastructuur en een goede gezondheidszorg. Dat is het Nederland waar ik dag in dag uit voor werk. Dat is een land dat durft te veranderen... om daarmee de kwaliteit van leven veilig te stellen. Ja, verandering, dat bleek het thema van de toespraak. Volgens Rutte is de basis van ons land op orde. Maar we moeten wel mee in technologische en geopolitieke veranderingen... om voorbereid te zijn op de toekomst. En daarom moeten we bereid zijn bepaalde zekerheden op te geven. De snelste manier om kwijt te raken wat we hebben, is door krampachtig vast te houden wat we hebben. Burgemeester en wethouders in Vlissingen gaan komende donderdag een spannend debat tegemoet. Dan moeten ze in de gemeenteraad namelijk uitleggen waarom ze de declaratieregels hebben overtreden. Een onderzoekscommissie kwam gisteren met een rapport en concludeerde dat er bij het college een creditcardcultuur heerst. Wethouders declareren van alles, van barkrukken tot diners en zelfs een keukentrollie. De voorzitter van de commissie verbaasde zich ook over uitgebreide lunches, inclusief uitgebreide drankrekening. We zijn wat uh, versnaperingen tegengekomen die uh, tijdens de lunch genomen werden. En daar hebben wij ons mee afgevraagd, ja, uh, smiddags moet de stad ook nog bestuurd worden. Is dat wel in het belang van het besturen van de stad? Oud-wethouder Dame zal 10.000 euro terugstorten in de gemeentekas. Burgemeester Roep heeft ook al aangegeven... dat hij het onterecht gedeclareerde geld zal terugbetalen. Bij hem gaat het om 4.500 euro. Na vier pogingen is het haar eindelijk gelukt. Amerikaanse Diana Nyet heeft als eerste mens... van Cuba naar Amerika gezwommen... zonder gebruik te maken van een haaienkooi. Zij is 64. Naya had er 53 uur voor nodig om de 166 kilometer af te leggen. En honderden bewonderaars stonden haar aan de kust van de staat Florida op te wachten. Nooit opgeven, zei Naya toen ze aankwam. En je bent nooit te oud om je dromen na te jagen. We should never, ever give up. We never too old to chase your dreams. Amen, yeah. yeah. Ja, ze was een beetje moe. En ze was wat gerimpeld, zagen wij, toen ze uit het water klom. Goed, wij gaan naar de kranten vanochtend. De Telegraaf, aandacht voor de schoollezing van Rutte. U hoorde daar net ook al even over in het nieuwsoverzicht. Volgens de krant schetst Rutte toch een liberaal perspectief. Um, burger moet zelf aan de slag. Burgers moeten zelf meer doen... om cruciale verworvenheden van de verzorgingsstaat te kunnen behouden. Dat is het belangrijkste voor de Telegraaf vanochtend. Ja, de premier houdt een vision, geen visionair verhaal... maar vraagt de burger om geduld bij de verbouwing van Nederland. Schrijft Trouw. De kop over het verhaal. Rutte, dubbele punt. Er is geen toverstokje om de crisis op te lossen. De Volkskrant... Um, ...opent vandaag met een verhaal over daklozen. En ook op de voorpagina een uh, foto van Syrische vluchtelingen aan de grens. We zien daar uh, prikkeldraad uitgerold waar ze voor staan. En de kop erboven is, wat doet de wereld aan 2 miljoen Syrische vluchtelingen... ...in de schaduw van het gifgas, mensenmassa's die uh, Syrië verlaten... Het daklozenverhaal gaat over het overtreden van de wet. Want door bureaucratie en slechte onderlinge samenwerking zetten gemeenten elk jaar onterecht honderden daklozen op straat. Dit is, zo schrijft de Volkskrant in strijd met de wet, want iedere dakloze moet in elk geval tijdelijk van bed en brood worden voorzien. De kop in het Algemeen Dagblad, voorop het Algemeen Dagblad, is de kwaliteit jeugdzorg in gevaar. Hulpverleners vrezen dat specialistische kennis verloren gaat, doordat de zorg wordt overgeheveld naar ruim 400 gemeenten. Nog even terug naar de Telegraaf. De laatste optimistische noot hier in de ochtend. Meer en meer lichtpuntjes in de economie. Dat constateert Martin Visser, financieel uh, redacteur en columnist bij de Telegraaf. De Nederlandse economie vertoont steeds meer lichtpuntjes. De huizenmarkt lijkt uit het slop en de industrie trekt aan. De afgelopen jaren in land steeds nieuwe tegenvallers te verwerken. Maar het ziet er eindelijk naar uit dat het voorsperde herstel er ook echt gaat komen. Toch ook niet, want wij hebben straks gewoon Mark Robin Visser. Jan dit met Different. Ja hoor, daar is hij met zijn duurzame dinsdag. Mark Robin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg, wat houdt dat in? Ja, goede vraag eigenlijk. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Terwijl ik ben er even ingedoken dat dit alweer de vijftiende is. De vijftiende duurzame dinsdag voor ideeën uh, voor een duurzame samenleving. Ik sluit eigenlijk wel een beetje aan bij... Uh, toespraak gisteravond van onze premier dat we, dat we het land uh, toch moeten veranderen, dat we daarvoor moeten openstaan. Hoewel ik hem over duurzaamheid geloof ik niet echt heel erg heb gehoord. Maar dan toch vandaag wel. Ik ben in Den Haag overigens, waar uh, straks een koffer vol duurzame ideeën uh, wordt gepresenteerd en ook nog een heel programma daaromheen. En ja, waar gaan die ideeën dan uh, vooral over? Zijn dat ook dingen waar we daadwerkelijk iets aan hebben? Ik heb eens eventjes uh, door die koffer uh, gesnort. Veel thema's over uh, energie en klimaat natuurlijk. Die zijn heel populair bij de inzenders. Allerlei manieren om uh, energie op te wekken en terug te winnen. Maar ook uh, het internet speelt een grote rol... Heel simpel idee wat er bijvoorbeeld in een van de voorgaande jaren in zat. Een uh, receptensite voor biologische groenten. Of een site om kinderkleding online te ruilen. Dat is misschien ook wel uh, ontzettend duurzaam natuurlijk eigenlijk. Hè? Maar een van de eerste uh, echte duurzame ideeën die je ook echt uh, beklijft tot nu toe. Dat is het idee van het autodelen. Dat komt uh, inmiddels uit 1997. En dat uh, stamt uit de, een van de voorlopers van, uh, van de Duurzame Dinsdag. Het heette toen nog anders, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Nou Vandaag dus voor de vijftiende keer zo'n grote koffer. Er zitten 300 uh, ideeën in. gaan we in de loop van de dag nog veel uh, over horen. En ja, zoals dat dan natuurlijk altijd gaat... er is natuurlijk één winnaar. En wie zou dat zijn? Dat weet ik natuurlijk ook niet. Er zijn er in ieder geval uh, tien genomineerd... Ik noem even een paar... Uh, ja, er zitten een paar nieuwe woorden tussen, dat is ook wel heel grappig. Wij zijn niet. Bijvoorbeeld, genomineerd, pak je pen en papier... Uh, het gewasklemsysteem, <laughs> dat is één woord. Waarom? <laughs> ik zeg het maar één keer. Klem... Gewasklemsysteem. Gewasklemsysteem. Ik weet ook niet precies wat ik me daar precies bij voor moet stellen. Dan hebben wij een kringloop-app. Okay. Een kringloop. Nou, dat we of, nog, wat dacht uh, kunnen we u van? We nog uh, om, ja, daar kunnen we ons weer iets bij voorstellen. Uh, Goede vis op het bord. Ja, daar hebben we ook al veel over gehoord, natuurlijk de laatste tijd. Uh, waar ik mij persoonlijk bijzonder op verheug... en die gaan we straks ook meemaken na half zeven, dat is de flessenpletter. <laughs> die de flessenpletter is ja, wel. In de supermarkt hoor je dat altijd uh, geplet worden als je dat. Uh... Oh, ja, bij jou wel. Ja. Hm. Ja, oh, nou, bij ja, mij niet is wel. Beeld, hè? Nee. Dat is we ons wel wil je zelf doen. doen. Amsterdam zwolle, hè. Oh, ja, lood altijd Misschien is dit een ander soort voor. flessen. <laughs> Misschien <laughs> is dit een ander soort flessenplet. Dat gaan we straks allemaal horen. Uh, het klimaatplein er schijnt sprake van te zijn. En wij hebben ook, uh, daar heb ik ook een afspraak mee. Uh, de Foodie bag. En de foodie is dan met een F. Foodie bag? Ja, foodie bag. Ja, je weet het niet. Het zijn allemaal ideeën die in die koffer zitten. En uh, die er in de loop van vandaag. Uh, uit gaan komen hier in Den Haag. Ik begin dus nogmaals met de flessenpletter. Ja, Waarvan Marcel wachten. zegt dat hij iemand kent. We zullen, we zullen zien of er overeenkomsten zijn. Uh, of vooral verschillen. Oh, is en deze duurzame Geen schroevendraaier bij je hoop ik? N nee, is geloof ik niet nodig. Nee. Nee. Okay. Is niet nodig. is ook niet echt duurzaam, hè? een schroevendraaier. Een duurzame <laughs> schroevendraaier. Misschien moeten we daar eens aan gaan werken. Is goed. <laughs> Mark Robin in Den Haag. Zo Tot dadelijk straks, ja. bij de flessenpletter. Amerikaanse president Obama is er maar druk mee deze dagen. Congresleden ervan overtuigen dat er een vergeldingsactie tegen Syrië moet komen. Een vergeldingsactie voor de gifgasaanval van 21 augustus. Correspondent Bram Vermeulen praat met Syriërs daarover vlakbij de Turkse grens. Deze jongen steekt net de grens over naar Turkije. Zegt dat hij nu uit Aleppo komt. En in Aleppo zegt hij is de situatie slecht. Er hangen de hele dag vliegtuigen boven ons. Er wordt de hele dag gebombardeerd. Dus we moeten zorgen dat we daar wegkomen. Zijn mensen ook bevreesd voor Amerikaanse operaties? dat zijn natuurlijk bang voor. Ja, zijn ze natuurlijk bang voor. de Amerika ja, werkt, dan gaan ze alleen Assad gaan Ze denken niet dat ze alleen Assad gaan bombarderen. En dat ze ook het volk gaan bombarderen. Hoe bereiden de mensen zich dan voor? Isbihazar lukkie ook. Ja, Nabja Klaar. Maar als je Ja Klaar, ja dan heb je ook Jaan. Ja, je Ja ja Ja Je kunt je niet voorbereiden. Als de bommen komen, dan komen ze. Mensen hebben. Op geen enkele manier mogelijkheden om zich voor te bereiden of te schuilen. Je, je, je rent of weg, of je wacht gewoon om te gaan sterven. Ze ja, leven is ze uh, moeilijk. zeer, There Ze hebben zeer, ze there is no food. is wordt niet zeer. maar er is geen voedsel. Ja. Ze willen zeer. And uh blijft u in Syria of of blijft toch we hier live here in Turkey? No, I am living in Syria but I am traveling now to Romania. To Romania yes. you're going. And uh, have you heard about America's plans no, no, to go no, and no, bomb no, no, uh, no, no, Syria? No, no no no no no no No? No are you not interested or Ah, ah. Ik denkt niemand na over wat Amerika precies gaat doen want we zijn vooral bezig voedsel te vinden maar uh, bent u teleurgesteld dat Obama de acties heeft uh, uitgesteld? Amerika if syrië wil attack Syria Much people will do maybe me maybe can be anyone ik ben niet met een andere zijde, We leven in Syrië. Als mm -hmm. Amerika will Syrië, Syria, zullen we will die. Zoals yeah. like ja. het happened in Irak. Happen. Ja, deze man is helemaal niet blij met de aanstaande Amerikaanse acties. Want zegt hij ja, hij gaat Syrië aanvallen, dus dat kan ik zijn. Dat kan iemand een soldaat zijn, dat kan iedereen zijn. Het is uh, willekeurig. Uh, en dus heeft u liever dat die acties helemaal niet plaatsvinden. Uh, het leven is nu moeilijk in yeah, Syrië. Yeah. Yeah. We zijn gevonden om see om te leven. Dit is is dat goed? Nee, niemand verschuilt zich, we zijn alleen maar bezig met voedsel, overleven. Dat is alles, dat is echt alles. Onze correspondent Bram Vermeulen bij de Syrische grens. Hij praat daar met Syriërs aan de andere kant van de grens. In Syrië is Lex Runderkamp, die spreken we later deze uitzending. De Alp d'Uges wieleractie is nog altijd volop in het nieuws en bepaalt niet positief. Door geld dat aan de strijkstok is blijven hangen. Dat houdt wielrenners en wandelaars, die ook voor een goed doel de Mont Ventoux in Frankrijk bedwingen, niet tegen. Honderden wielrenners en wandelaars vertrekken vandaag naar Frankrijk. En DJ Nelson Petter gaat daar voor het eerst live radio maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan uh, dat op dit moment vooral veel aandacht is voor alle negatieve aspecten van de Alp du Zes? Ja, dat is natuurlijk heel erg jammer, uh, met name dat er uh, natuurlijk uh, ja, ook heel veel vragen onze kant op komen. Gelukkig hebben wij er heel weinig last van. Uh, er zijn weinig, uh, of eigenlijk helemaal geen, uh, geen deelnemers die afhaken of uh, sponsoren die zich terug hebben getrokken. Dus het is, uh, nee, wat dat betreft is er gelukkig niks aan de hand, maar het blijft vervelend. Om welk goed doel gaat het op de Mon van toe. Nou, de opbrengst die gaat uh, naar het KWF. En uh, wat andere goede doelen die, nadet, uh, die nog nader bepaald worden. En hoe zit het bij u met uh, de overhead en uh, de kosten die werknemers, bestuurders maken bij de stichting? Uh, hoe bedoelt u dat precies? Nou, dat is natuurlijk het grote probleem bij Alpduzes. Uh, dat daar geld, zoals dat heet, aan de is blijven hangen. Dat er veel ja. geld is opgegaan aan uh, andere dingen dan uh, onderzoek voor kanker. Weet u hoe dat is bij de stichting die de Mont rit doet? Nee, dat is bij ons allemaal heel transparant. En er is bij ons absoluut geen sprake van een uh, strijkstok of iets dergelijks. Alles uh, wat gesponsord wordt, wordt ook daadwerkelijk gesponsord. Zo ook onze bijdrage Mont Radio. Mm -hmm. De hele studio, studio en alle apparatuur, er wordt gewoon helemaal gesponsord. Inclusief uh, alle vervoer en transport. Dus het is echt allemaal gesponsord en er is niks wat ergens aan blijft hangen. Oké, okay, dus er worden ook geen bestuurders betaald bijvoorbeeld? Nee, absoluut niet. Nee, er staat niemand op een loonlijst. Het is gewoon een uh, hele open, transparante situatie. Heeft u het nog wel even nagevraagd? <laughs> absoluut. Hoe gaat u daar radio maken op de berg? Wij, wij uh, gaan uh, eerst radio maken vanaf het basiskamp. Opgeslagen is in Montbrun, Montbrun-le-Bain. Daar gaan wij in, uh, straks over een paar uur uh, opbouwen. We stappen nu op het vliegtuig en uh, over een paar uur zijn wij in Frankrijk. En dan gaan wij daar de studio inrichten. En op donderdag en vrijdag dan verhuizen wij een gedeelte daarvan uh, naar de berg, naar het tussenstation. Al waar we dan vanaf daar zeg maar, live verslag gaan doen en alle deelnemers een hart onder de riem gaan steken. Waarom doet u eigenlijk mee? Nou, ik doe dit omdat ik uh, ja, nog heel, van heel dichtbij heb meegemaakt uh, wat inhoud om kanker te hebben. En uh, ja goed, dat heeft mij toe aangezet dat ik uh, ook iets wou uh, gaan bijdragen aan dit uh, goede doel. En uh, ja, zodoende dat ik... Uh, nu bijna in Frankrijk ben ja. voor de tweede keer. Want u heeft het al, uh, al een keer eerder gedaan? Ja, ik heb vorig jaar uh, voor het eerst uh, bijgedragen, toen alleen als DJ uh, op de berg zelf uh, heb ik daar plaatsen aan draaien. En uh, dat was echt een mega succes. En toen hebben ze mij gevraagd: van, oh, wil je dat dit jaar weer doen? Ik zeg van nou, dat wil ik wel doen, maar ik wil eigenlijk iets doen wat dan weer bijdraagt aan, het, uh, aan de vernieuwing van, uh, van het evenement. Mm. En uh, om het ook breder te trekken in het. Meer mensen, zeg maar, uh, voor meer mensen uh, betrokkenheid creëren. En toen hebben we, zijn we met het idee gekomen om een radio te gaan maken. En, en waar is uh, Montventoel Radio te horen? Montventoel Radio is te horen via internet en dat is op www.montventoelradio.com. Nou, bij deze. Het is vermeld. Ja, hartstikke pa goed. Fijn dat hij eventjes vanochtend weer ons in de uitzending wilde. Ja, dank u wel. Wij stappen nu ook precies op het vliegtuig, dus het kon allemaal net. Goeie reis. Vriendelijk bedankt. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Roger Federer is vannacht uitgeschakeld op het US Open. Zwitser verloor in de achtste finales met 7-6, 6-3 en 6-4 van Tommy Robredo. Twee hadden elkaar tien keer eerder ontmoet, maar nog nooit had de Spanjaard gewonnen. Ook staat Robredo voor het eerst nu in de kwartfinales in New York. Rafael Nadal lukte het wel. Na een moeizame eerste set, die hij in een tiebreak verloor, was hij daarna met 6-4, 6-3, 6-1. Te sterk voor uh, Philip Korscheiber. Bij de vrouw heeft de Italiaanse Flavia Penetta voor de vierde keer de kwartfinales gehaald. Pennetta treft daar haar landgenote, Roberta Vinci, die voor, de twee, voor het tweede jaar op rij in New York de kwartfinales bereikte. Na het voetbal dan Wesley Snijder is door Louis van Gaal toegevoegd aan het Nederlands elftal. Snijder vervangt de geblesseerde Giorgino Wijnaldum. Vrijdag liet van Gaal nog weten dat Snijder niet fit genoeg is voor Oranje. Hij en ook Nigel de Jong zouden er volgens de bondscoach niet bij gebaat zijn om nu geselecteerd te worden. Ik help ze er niet mee, want uh, bij hun club kunnen ze veel meer hun programma afdraaien wat ze uh, nodig hebben... Om inderdaad die fitheid weer te verkrijgen. Nou, daar is Van Gaal dus nu op teruggekomen. Met Snijder bereidt het Nederlands elftal zich de komende dagen voor op de Interlands tegen Estland en Andorra. En daar was Snijder, volgens Rafael van der Vaart, niet meer van uitgegaan. Hij had er geen rekening mee, mee gehouden, natuurlijk. En, uh, maar ik kon wel merken dat hij wel zin in had. En uh, het zat altijd gezellig. Dus, uh... Ja, want ik kon ook me zo maar denken dat daar andere spelers wel opgeroepen zouden worden. Bijvoorbeeld Van Ginkel of Maher of zo. Ik bedoel, dat, hij komt toch een beetje uit de hoge hoed uh, gerold. Nou ja, ja, dat denk ik niet. Ik denk dat hij ook goed bezig is. Dat uh, heeft de dat ook al uh, laten weten. Dus het komt niet uh, geheel als een verrassing. Voor hem natuurlijk wel. Ik bedoel, uh, hij verwacht natuurlijk niet dat, uh, dat er iemand afvalt... en dat hij alsnog opgeroepen wordt. Dus uh, ja, ik vind het wel leuk. Ja, en vannacht om 12 uur sloot natuurlijk de transfermarkt. Clubs kunnen geen nieuwe spelers meer kopen. Vlak voor het verstrijken van de deadline deden enkele clubs nog wat zaken. Heracles versterkte zich met vier spelers... nadat de verkoop van Duarte naar Ajax veel geld had opgeleverd. Het was dus een drukke dag voor de voorzitter van Heracles, Jan Vanmorgen Smit. Morgen zijn we vroeg begonnen. Het was eigenlijk de meest hectische dag. In, het, uh, in mijn carrière, allemaal tussen aanleidingstekens als voorzitter. Vanmorgen heel vroeg begonnen met, uh, met Simon Tjonger. En, en toen uh, kwam uh, mijn vriend Riemer van der Velde van Herenveen, had ik aan de telefoon. En die begon over twee spelers, die onze trainer, Jan de Jonge. Vorig jaar bij, uh, in de tweede, in de belofte van Heerenveen had gehad... Mark Oet en Jens Strootke. De eerste uh, spits en de tweede centrale verdediger. Die, eigenlijk, die wou hij die wel graag hebben. En we dachten eigenlijk dat het niet haalbaar was. En toch hebben we met Heerenveen ook weer een creatieve oplossing kunnen vinden. In de loop van de dag hadden we ook regelmatig contact met, uh, met Sparta. Dat hebben we rond kunnen maken, de transfersom. En toen wij hier naartoe gingen... hebben we eerst nog gesproken met beide spelers van Heerenveen... En toen zijn we hier naartoe gereden. En in Laren, hier drie kilometer verderop, zijn wij begonnen. Nico-Jan Hoogma en ik met de onderhandelingen met uh, uh, Bella Sani van, uh, van Sparta. Om hem zelf de, de voorwaarden te creëren en zijn zaak waarnemen. Halverwege ben ik weggegaan naar het gala. En uh, ik moet Nico-Jan nog maar complimenten maken. Uh, ik, ik krijg na ongeveer twee uur een sms van hem en een telefoontje dat alles rond was gekomen. Dus wij zijn heel blij dat we met hem, denken wij dus, de opvolger van uh, de in huis te halen. En ook uh, NEC had een uh, drukke dag, want de Nijmeegse Club trok, uh, trok die nieuwelingen aan... In het buitenland Real Madrid natuurlijk, trok de meeste aandacht... Natuurlijk met de komst van Garrett Bale voor zo'n 100 miljoen euro... maar ook met het vertrek van Mesut Özil naar Arsenal... en Kaká naar AC Milan. En Chris Horner heeft de tiende etappe van de Vuelta gewonnen. En hoe, de 41-jarige Amerikaan... reed op de slotklim weg bij de andere klassementsrijders. Het was al de tweede ritserge van Horner deze ronde van Spanje. Bovendien nam hij de leiderstrui over van Daniel Moreno. Laurens ten Dam was de beste Nederlander... Met een 25e plaats, Bakumolema finisht er op ruim 20 minuten als 81e. Dit is Radio 1.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 Dat wilden we even horen. Dankjewel, Dorald. We Dankjewel. gaan door naar de verkeersinformatie, John Soka. Ja, met de dagelijkse video op de A7 richting Amsterdam. Daar staat tussen Pumret Noord en de afwit Weidewormer 5 kilometer. Zo dadelijk over uh, minder dan twee minuten. De Japanse overheid trekt miljoenen uit om de lekkages bij Fukushima te stoppen. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen.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 Japanse regering, hoorde het net, wil bijna een half miljard dollar uit gaan trekken... om te voorkomen dat er nog meer radioactief water van de Fukushima kerncentrale weglekt. Kort geleden nam de regering het roer in de centrale over van de eigenaar Tepco... omdat die niet in staat is de lekkages te stoppen. Contact met Tokio, onze correspondent Kjeld Duits. Kjeld, hoe wil de regering dat dan wel gaan doen?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 Ton besmet water opgeslagen in opslagtanks. En ze kunnen natuurlijk niet oneindig opslagtanks erbij zetten. Als het water gefilterd is, dan kan het in zee geloosd worden. En dat heeft gisteren de topman van de toezichthouder ook bekend gemaakt dat ze dat willen doen. Gaat dit dan, denk je Kjeld, met dat enorme bedrag van een half miljard dollar... de problemen rond de kerncentrale in Fukushima beëindigen? Want die stroom aan slechte berichten, die houdt maar aan, hè? Ja, het is inderdaad een voortdurende stroom van slechte berichten. En, nou, op het ogenblik is natuurlijk de grootste prioriteit het voorkomen dat besmet water in de oceaan terechtkomt. En dat is waar deze twee maatregelen zich volledig op concentreren. Maar het is natuurlijk niet het enige probleem in Fukushima. De grootste probleem zijn eigenlijk het verwijderen van de splijtstofstaven op het dak van een van de gebouwen zelf... En het ontmantelen van de kernreactoren. En vooral het laatste, dat is heel belangrijk, want er bestaat nog geen goede technologie voor. Ze hebben eigenlijk op het ogenblik nog niet de technologie om eh, het eigenlijke probleem op te lossen. Dat ontmantelen van die eh, kerncentrale. Er komt dus een, een nieuw waterzuiveringssysteem, vertel je, de bodem bevriezen. Nou, het lijkt me allemaal niet eenvoudig. De regio, China bijvoorbeeld, begint ook zo langzaam handig genoeg van te krijgen. Ik neem aan dat haast geboden is. Ja, um, het is best wel belangrijk om te noemen dat ondanks deze locaties... Uh, het niveau van de radioactiviteit in de haven en de zee nabij Fukushima... nog altijd heel laag is. Um, maar... Het is natuurlijk een imago dat we nu hebben van Fukushima, weer een lekkage, weer een lekkage. Al die herhaaldelijke problemen maakt dat mensen heel bezorgd worden. Het schept enorme problemen voor de visserij. Niemand wil meer vis kopen uit die regio. En, en ook een belangrijk probleem voor premier Abe is dat hij wil de stilliggende kerncentrales in Japan weer activeren... Om dat die op het ogenblik ontzettend veel geld kosten. Al de elektriciteit wordt nu opgewekt door gas en kolen, dat ingevoerd moet worden. En daar wordt ontzettend veel geld mee verloren. Maar de timing is ook wel interessant. Deze vrijdag, 7 september, wordt er besloten wie de Olympische Spelen krijgt. En Tokio is één van de drie kandidaatstaten. Dus je krijgt ook wel een beetje het idee van... Hé, interessant dat ze dat besluit nu bekendmaken. Net enige dagen voordat die Olympische Spelen toegespeeld eh, worden aan een gaststad. Tja, nou goed. De Japanse regering pakt in ieder geval het door. Kjeld Duits vanuit Tokio, dankjewel. Zeven minuten over half zeven is het. Moek Heringa was niet ziek, maar met haar 99 jaar was ze wel klaar met het leven. En daarom vroeg ze haar zoon om haar te helpen met euthanasie. Nou, dat heeft hij gedaan en de hulp ook in een documentaire vastgelegd. Met alle gevolgen van dien. Want zelfdoding is nog steeds een omstreden kwestie. De 70-jarige Albert Heringa staat vandaag in Zutphen voor de rechter. Na de bekentenis van Heringa in de documentaire... duurde het bijna drie jaar totdat justitie tot vervolging overging. Persofficier Wouter Bos van het Openbaar Ministerie gisteren in Nieuwsuur. Door uh, uiteindelijk zelf die hulp bij zelfdoning te verlenen... en dat niet over te laten aan arts... Uh, plaats je jezelf in feite boven de wet. Um, ja, en dat is niet toegestaan. En dat is de reden om in deze zaak te vervolgen. Laat duidelijk zijn dat je wel kan zien dat in dit soort zaken het vooral gaat om, nou ja, om normbevestiging... en niet zozeer om het opzoeken van de maximale strafoplegging. Omdat wij natuurlijk die goede intenties ook wel zien. Voor veel mensen wordt deze zaak gezien als een testcase... die kan leiden tot jurisprudentie voor familieleden... die hun naaste hulp bieden bij zelfdoding. Psychiater boudewijn Chabot. Na de grenzen die de Hoge Raad heeft getrokken... eerst voor artsen en later voor hulpverleners... is het nu dringend nodig dat er spelregels komen... welke bakens de familie moet aanhouden wat toelaatbaar is en wat niet. Volgens het Openbaar Ministerie is de zaak hierin graag geen unieke zaak. Persofficier Wouter Bos. Nou, laat nou, duidelijk zijn dat het een bijzondere zaak is, maar het is geen volstrekt unieke zaak. In de afgelopen tien jaar heeft het Openbaar Ministerie tien keer een, een niet-arts vervolgd voor het verlenen van hulp bij zelfdoding. En dat is ook in zes gevallen geëindigd in een veroordeling. Dat ging uh, in alle gevallen om niet-artsen, uh, en daaronder ook hulpverleners en ook personen uit de ja, directe privékring van, uh, van degene die wilde overlijden. Maar psychiater Chabot kent gevallen waar dat juist niet is gebeurd. Er zijn mij me meerdere gevallen bekend van familieleden of vrienden die dezelfde soort hulp hebben gegeven als heringga. En waarbij dat bekend is bij recherche en via de recherche bij de officier. En waarbij niet tot vervolging is overgegaan. Van een stil gedoogbeleid is echt geen sprake. Um... Het is het Openbaar Ministerie duidelijk... dat er over deze materie natuurlijk hè, verschillend kan worden gedacht. Er wordt ook verschillend over gedacht. Maar de wetgever heeft duidelijke knopen doorgehakt in 2002... over wat wel en niet is toegestaan. Nou, dan is het niet aan het Openbaar Ministerie... om vervolgens nog een eigen gedoogbeleid te voeren. Volgens het OM blijft hulp bij zelfdoding een zaak voor artsen. Verantwoorde eh, stervensbegeleiding, hè, dat vergt wel duidelijke medische kennis. En we willen natuurlijk ook niet... Dat mensen uh, uh, geholpen worden door ondeskundigen die vervolgens nou ja, ofwel een heel, een heel pijnlijk uh, doodsproces ingaan. Ofwel overleven, maar uh, vervolgens uh, bij wijze van spreken als een, als een kastplantje uh, verder moeten leven. Het is, uh, uh, het, is, het is een materie voor specialisten die niet, niet voor niks bij artsen is, uh, is belegd. Psychiater Boudewijn Chabot vindt dat het OM veel te streng optreedt tegenover familieleden of vrienden. die juist openlijk toegeven dat ze hebben geholpen bij zelfdoding. En dat moet veranderen. Dat gaat allemaal uit van een soort uh, criminele hulp. En. Uh, nou ja. Het wordt tijd dat het Openbaar Ministerie een richtlijn intern doet uitgaan. dat dat nou niet nodig is als mensen aan de recherche gewoon vertellen wat ze gedaan hebben. Daar gaat het om. Het Openbaar Ministerie heeft gelukkig een zaak uitgekozen... net als in het verleden bij proefprocessen... die schoon zijn, die duidelijk zijn. De verdachte heeft bekend, zoals bij Heringa. heringha heeft het op een videocamera opgenomen. Erg verstandig van hem. Het is allemaal glashelder. Alleen, je kan de wet overtreden... en toch nog niet gestraft worden door de rechter. omdat De rechter weegt de omstandigheden van het geval. En die zijn bij meneer Heringa wel buitengewoon. Interessant. De zaak Heringa start over een paar uur in Zutphen. U hoort daar uiteraard later meer over in deze uitzending... en later ook op Radio 1. Elke werkdag wakker woorden met het NOS Radio 1-journaal. Van talent tot bankzitter, leven van voetballer Marco van Ginkel... is er eentje van uitersten. U hoort hem zo dadelijk. Ja, we gaan eerst flessen pletten met Mark Robin Visser... <laughs> ja. Eindelijk. <laughs> Kom er maar jongen. Ja, Marcel jongen. zei net. Ja. Uh, uh, uh, vertel eens even, Marcel, hoe die flessenpletten van jou uh, nou, vertel. Ja, ik zit me even aan het uh, denken waar ik, hem, uh, waar ik hem heb. Maar ik denk dat dat in Hamburg is, in Duitsland. En daar uh, brengen we de flessen weg. En dan hoor je een hevige kraak. En ik heb het laatst ook gezien, dan komen ze in een ton terecht. En dan zijn ze zo plat als een dubbeltje. En daar liggen, daar ligt ze, dan, op, en daar liggen ze dan opgestapeld. En dat zijn dan plastic flessen, de, de, Marcel? De, de penflessen, ja, die uh, waterflessen. En, en een dat een gebeurt cola, dan dus zo. Ja. in een supermarkt. Ik heb ze in de Verenigde ja. Staten ook wel gezien voor glazen flessen. Daar gooi je hem in de supermarkt in zijn apparaat en hoor je ook crunch. En dan is het dus uh, kapot. Maar, Marcel, uh, ik weet niet hoe die, hoe die klinkt in Hamburg die jij gezien hebt. Maar deze klinkt zo. <middels> nee, nee, zo klinkt die Hoort niet. Hoort u mij nog? <laughs> <middels> nou, Jan Hoekstra en uh, Thijs Veenstra zijn hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, dit apparaatje, het is, uh, ja, hoe kunnen we dat vergelijken? Het is een vierkant apparaatje. U hebt het aan een soort wandje gemonteerd. Klopt. Hoe groot is het? Nou, een kleine tissuedoos, denk ik. Het ziet eruit als een kleine tissuedoos met een stroomdraadje eraan en hij maakt dus geluid. GELUID. Nou, uh, het is een idee. Ja, klopt. Het ja. is nog helemaal nieuw? Uh, ja, het is, het is nog in uh, conceptvorm. Dit is een prototype Zoals dat heet. Ja, dat nou, klopt. Vertel, we hebben hier twee uh, lege flessen. Dat zijn dus plastic flessen. Ja, met flessen. Nou, wie, uh, wie, uh, wie, wie, wie, wie gaat het doen? Uh, Jan, we Jan even, de... even kijken. Oh, Jan die gaat nu. Ja, we doen de. Wacht even, we doen de fles aan. Uh, er zit een soort mondje aan het apparaat. Doe maar. En dan doe je dat eraan en dan druk je op het knopje, heel simpel. die fles wordt natuurlijk plat. hebben wij een platte fles. Dus is ongeveer wel ook wat Marcel dus al eerder heeft gezien. Wat is hier nou uniek aan? Dat hij het volume van de fles met meer dan 50% reduceert. Ja. Op een uh, hele makkelijke manier. Maar voornamelijk ook schoon. Hè? Want je houdt geen restanten over op plaatsen waar je dat niet wil hebben. Precies. Je kunt zich voorstellen dat je dit in de thuisomgeving in de keuken wilt gebruiken. Ja, het is echt voor thuis. Ja, zeker. een huishoudelijk apparaat. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Hoeveel stroom gebruikt hij eigenlijk? Want het is op duurzame dinsdag ook wel van belang. Vergelijkbaar met een 40-watt gloeilamp. Hij gebruikt 40, een ouderwetse 40-watt gloeilamp. Ja, dat wel, ja. Dan 10, 10 <lacht> seconden <lacht> maar hij, hij gebruikt 40-watt. Nu heb ik even, want we hebben nu die platte fles... maar er staat hier op 25 cent statiegeld. Ja, dat willen we als Nederlands natuurlijk <lacht> wel weer terugvinden in de <lacht> <Ja>, portemonnee. <lacht> ik denk niet dat ik hier nou nog dat statiegeld voor... Uh... Nee, dat klopt. Dus op dit moment is het nog iets wat, wat, uh, wat je niet echt kan gebruiken... Uh -huh. Per 1 januari 2015 komt de verplichting te vervallen om in Nederland statiegeld te voeren. Juist. En dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat bedrijven, supermarkten... niet meer statiegeld zullen retourneren. Ja. Dus jullie anticiperen daar eigenlijk op met dit apparaat? Ja, volgens mij krijgen mensen thuis een heleboel afval erbij... Ja. waar ze nergens meer naartoe kunnen. En dan is het fijn dat de helft van het volume gereduceerd ja. kan worden. De flessenpletter, dus één van de tien ideeën genomineerd... Uh, voor deze duurzame dinsdag voor de prijs. Hè? Nou, veel succes vandaag. Heel erg bedankt. We gaan het horen. En uh, jullie zoeken nog een investeerder, hè? Dus, Precies. Uh, dat dat is wel even gezegd uh, worden als ja, iemand ja. denkt van... nou, misschien dat Marcel uh, zijn ja. geld... Uh, die weet inmiddels hoe het werkt. Ja, maar, maar Ik, wij krijgen wel huh? statiegeld, hè? Dan gaat hij <laughs> eerst door dat ding, wordt hij gescand... Oh, krijg je statiegeld en kijk, dan geplet. Dat kan ook nog. Nou, ja, misschien zeker. moeten we daar in Nederland ook nog eens even over verder praten. Goed. Dan knopen we dat gewoon aan elkaar. En op deze duurzame dinsdag staan daar files... Het is aan de Johnson, A Ja, Lara, Goedemorgen op de A8 richting Amsterdam. Drie kilometer verknopend Koenplein. En een korte viel op de A15 richting Europort. Daar staat bij Spijkenissen twee kilometer. En verwacht je er nog meer? Nou ja, dat zal ongetwijfeld. Maar ik verwacht ook een vrij normale ochtendspits. Tenzij er grote ongelukken gebeuren. Rond half negen, niet meer dan 110 kilometer. Oké, okay, tot zo. Nieuw. Vorig seizoen was hij het talent van de Eredivisie. En nu zit hij op de bank bij Chelsea. Marco van Ginkel heeft bij de Engelse topclub nog niet veel uitzicht op speelminuten. Toch wilde Chelsea, wilde Chelsea de oudspeler van Vitesse niet verhuren. Gisteravond was van Ginkel bij Voetballer van het Jaar Gala om zijn prijs op te halen. En het is fijn voor hem om even weer terug te zijn in Nederland. Ja, lekker. Uh, even terug naar familie. En, uh... Even handen schudden. Ja, meneer Jordani, hè? Ja, die loopt er ook onder De natuurlijk. voorzitter van Vitesse. Ja, ja inderdaad. De oude werkgever. Ja, inderdaad. Het ging eigenlijk allemaal heel snel, hè? Uh, ja, ik wist dat ik een uh, stap omhoog zou maken eigenlijk. En uh, ja, waar naartoe, dat wist ik natuurlijk nog niet. Maar uh, uiteindelijk kwam Chelsea op mijn pad. En dat is een mooie stap. En uh, ja, ik voel me nu ook uh, heel goed bij de club. Hopelijk kan ik die lijn doorzetten. Wat is het grote verschil eigenlijk met Vitesse en Chelsea nou voor jou? Ja, Chelsea is natuurlijk een, uh, een echte topclub. Uh, Vitesse wil natuurlijk naar de, naar de top, maar in Nederland. En Chelsea is natuurlijk internationaal uh, ja, een stukje groter. En, uh, ja, dat maakte ik in mijn eerste twee weken al gelijk mee. Ik uh, ging naar een tour in Azië. En, uh, ja, elk, uh, elk stadion was uh, helemaal uitverkocht met uh, Chelsea supporters. Dus ja, dat is wel heel apart. Hè? Maar uh, vanaf het eerste moment dat ik kwam, uh, ja, namen de jongens... Uh, Goed op in de groep. Uh, de ervaren jongens zoals Terry en Lampert, uh, die, die betrek je gelijk bij de groep en uh, zo zijn eigenlijk alle jongens wel. Dus uh, dat is uh, prima verlopen. Wat zeg ze dan tegen je? Oh, gewoon uh, hoe het gaat met je en uh, ja, weet ik het? Uh, hoe je vakantie was van alles. In het Nederlands elftal even niet nu, hè? Nee, dat komt natuurlijk ook omdat je moet spelen en dat is natuurlijk ook Van zijn streven. Dus, uh... ja, want Vergaal vindt wel van je moet spelen om in het Nederlands ja, elftal te komen. En dat geldt dus even niet voor jou. Nee, dat klopt. Dat snap ik ook. Dus uh, dan moet ik daaraan gaan werken. Ja, er komen nu ook weer een hoop uh, bekers aan. De Champions League komt eraan. Dus, uh... Ja, ik ga mijn minuten wel pakken. De transferlijn is, uh, is ook bijna dicht, dus uh, dat komt wel goed. Maar wel jonge oranje Dat wel, ja. is dus ook wel even lekker. En Ajax? Ja, hij is gewoon nee op gezegd. Dus uh, ja, tot nu toe uh, de plannen die ze met me hebben, dat uh, loopt allemaal nog goed. En uh, het is natuurlijk even, uh, even aanpassen. Even... De Engelse, Engelse voetbal, uh, het Engelse voetbal is natuurlijk wel wat anders dan het Nederlands. En, uh, ja, daar gaat natuurlijk even tijd over heen, maar dat komt wel goed. Bij Ajax, als je daar naartoe was gekomen, was de kans natuurlijk ook weer groot dat je in het Nederlands elftal terecht zou zijn gekomen. Ja, dat is natuurlijk achteraf, maar dat, uh, dat, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, bij Chelsea de eerste zes weken dat ik er nu zit, ontwikkel ik me ook heel goed. En uh, ik denk op wereldniveau uh, trainen en uh, wedstrijden spelen, daar uh, word je ook beter van. Elke werkdag... Rick B. hoort u de laatste single, Leider. Acht minuten voor zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Jaarlijks krijgen 13.000 mensen darmkanker. En 5.000 mensen gaan dood aan de gevolgen van de ziekte. Probleem is vooral dat de aandoening pas laat wordt ontdekt. Daarom start vandaag de pilot van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Per post worden mensen gevraagd om een monster van hun ontlasting op te sturen. En die envelop valt vandaag bij de eerste mensen op de mat... Projectleider Harriet van Veldhuizen maakte de eerste open voor onze verslaggever Paul Sanders. Dit is de envelop. Uh, in de envelop uh, zit een, um, een folder met het uh, bevolkingsonderzoek naar uh, darmkanker. Daar staat uitgebreid toegelicht hoe het bevolkingsonderzoek werkt. Dit is het uh, testbuisje uh, en die kan dus opengedraaid worden. En wat de bedoeling daarvan is, is dat mensen. Uh, nadat ze de dop opengedraaid hebben, vier keer in de ontlasting prikken. Het is een soort pipetje, hè? Mag ik het ja. daar een beetje mee vergelijken? Ja, dat is een, het is een pipetje en daarmee prik je dus vier keer in de ontlasting. Het is heel simpel, daarna draai je de dop er weer op. En dan zit er in het uitnodigingspakket ook een retour-envelop. Dat is deze, hè? Ja. Met een envelopje waar je dus zo het buisje in kunt uh, kunt stoppen. Dan maak je het envelopje dicht en je stopt hem in de retour envelop. en dan kan de retour envelop gewoon op de brievenbus. En uh, vervolgens wordt de, uh, het uh, buisje geanalyseerd in een uh, laboratorium. In het laboratorium wordt gekeken naar uh, bloed in de ontlasting. Een bevolkingsonderzoek naar darmkanker, waarom is dat zo nodig? Omdat we met het bevolkingsonderzoek naar duimkanker vroegtijdig duimkanker kunnen opsporen... We kunnen daarmee uh, sterfgevallen voorkomen. We verwachten 2400 sterfgevallen per jaar te voorkomen. Uh, en aan de ene kant is het dus het vroegtijdig opsporen van darmkanker. en dus tijdig uh, kunnen behandelen. Maar uh, we kunnen ook voorstadia van darmkanker ontdekken. en daarmee ook daadwerkelijk darmkanker voorkomen voordat het zich ontwikkelt. Want dat is een van de grote problemen bij darmkanker: is dat een heleboel mensen niet weten dat ze het hebben. omdat er geen klachten zijn. Ja, darmkanker wordt, uh, wordt over het algemeen in een heel laat stadium ontdekt uh, en uh, op het moment dat dat laat ontdekt wordt, dan is het uh, risico dat, uh, dat mensen daaraan overlijden groot. Op het moment dat we daar vroeger bij zijn, kunnen we dus ook daadwerkelijk darmkanker voorkomen. Ja. Hoeveel mensen krijgen zo'n paarse envelop op de mat? We zijn nu met een pilot gestart in de regio uh, Zuidwest. Uh, en die pilot is echt bedoeld om, uh, om alles wat we straks in januari als het landelijk bevolkingsonderzoek uh, start nog een keer uh, te testen. Er zitten grote IT-ontwikkelingen uh, achter. Uh, dus nu krijgen 2500 mensen de komende maanden een uitnodiging uh, op de mat. Uh, volgend jaar uh, krijgen 800.000 mensen een uitnodiging. En uh, we willen uiteindelijk toen naar 2,2 miljoen uitnodigingen per jaar. Alle mannen van 55 tot en met 75 jaar en vrouwen, alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging voor dit bevolkingsonderzoek. Nu is de pilot ook met name bedoeld om te kijken hoeveel mensen er meewerken aan het onderzoek. Wat verwacht u daarvan? Um, wij verwachten dat ongeveer 60% van de mensen gaan deelnemen aan, dit, aan deze pilot. Dat weten we uit proefbevolkingsonderzoek dat ook in deze regio uitgevoerd is. Dat, dat ongeveer 60% deelneemt. Want het is natuurlijk een vrij intieme handeling. Een, een monster van je eigen ontlasting opsturen naar een onbekende. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja, en tegelijkertijd uh, weten we uit dat proefbevolkingsonderzoek... dat mensen dus toch ook echt wel gemotiveerd zijn om dit te doen. Omdat je daadwerkelijk darmkanker hiermee kunt voorkomen. Het uh, pilot dus die vandaag begint... waarbij mensen de envelop op de deurmat zullen vinden. Later meer in deze uitzending. Nu wordt een bijdrage nu van uh, verslaggever Paul Sanders. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. Er is geen toverstokje om de crisis mee op te lossen. Met die constatering haalt premier Rutte de voorpagina van trouw. Gisteravond hield hij de HJ-schoollezing in Amsterdam... genoemd naar de oud-hoofdredacteur van Elsevier. Het wordt nooit meer zoals het was, schetste hij de toekomst. Meer zelfredzaamheid, een overheid die dingen niet voor de burger regelt... maar zorgt dat de burger het zelf kan regelen. Het levert ook de opening van de Telegraaf op. Burger moet zelf aan de slag, staat er. En de premier hoort u zelf. Na zeven uur, Joost Vullings luisterde mee met zijn reden van gisteravond dus. Honderden daklozen worden jaarlijks onterecht de straat opgestuurd door gemeenten. Blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. De Volkskrant schrijft daarover. Zeven van de tien keer weigeren gemeenten opvang aan daklozen die uit een andere plaats komen. En daarmee overtreden ze de wet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 NRC Next vraagt zich af waarom Kamerleden zoveel vragen indienen. Een korte conclusie is om iets aan de kaak te stellen of om de media te halen. In die laatste categorie vallen sommige PVV-vragen. PVV zoals die aan minister Dijsselbloem of die voetbalt. En zo ja, wat zijn marktwaarde zou zijn als ze hem zouden verkopen aan bijvoorbeeld FC Knudden. Het ministerie heeft nog geen antwoord gegeven. Verschillende kranten hebben meegekeken bij de collecte voor KWF-kankerbestrijding... die gisteren weer begon. KWF heeft te lijden onder de heisa rond een van de oprichters van Alpe die zich via een omweg en een andere stichting liet betalen voor adviezen. Nou het blijkt her en der commentaar op te leveren, maar gegeven wordt er nog altijd. De Volkskrant ging mee met Natasja Wiengelaar. De eerste paar huizen geven als ouds. Maar dan komt de discussie met een man die het beu is... dat goede doelenbestuurders uh, zelf geld overhouden aan dit soort acties. En de zwembond, de KNZB, vindt de schoolslag. Geen goede zwemtechniek om kinderen als eerste te leren. De bond denkt dat ze beter kunnen beginnen met borstkroel. In landen zoals Verenigde Staten, Australië en Frankrijk... beginnen kinderen al jaren met die zwemslag. En met succes, zegt de technisch directeur van de bond... en zwemcoach Jacob Verharen doet hij in de Volkskrant. Tot zover de media en wat zij berichten vanochtend. Uh, Zo dadelijk bij ons in de uitzending. President Obama heeft een bondgenoot als het gaat om Syrië... Een republikein, senator John McCain, nu het congres nog. Nu weten we het wel hoor. Even geen grappen meer, want Volkswagen heeft serieuze inruildeals. Tot wel 2.000 euro extra inruilpremie op veel verschillende modellen. Kijk op volkswagen.nl slash actie. Vroege Vogels TV. Twijfel je ja, aan de terugkeer van de wolf? Janine gaat op jacht en staat aan de grens van Nederland... oog in oog met een stel wolven. Gevaarlijk? Vroege Vogels is terug op tv. Vanavond om 10.30 half wacht bij de Vara op Nederland 2.